Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Verhagen heeft in zeker één geval moeten ingrijpen om een deal te redden... die dreigde te mislukken door de anti islamstandpunten van gedoogpartner PVV. En zei in Nieuwsuur dat Nederland tientallen miljoenen euro's had kunnen mislopen. Verhagen vertelde dat vorig jaar een forse investering door een bedrijf in het Midden-Oosten niet zou doorgaan uit onvrede van de directie over de standpunten van Wilders. Als minister van Economische Zaken en vicepremier stapte Verhagen meteen op het vliegtuig om met het bedrijf te praten. Hij wist de deal te redden, vertelde hij in Nieuwsuur.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 Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zaraida Groenhart. Welkom in het tweede uurtje Lust. We hebben het over biechten, opbiechten. Welke geheimen moet je opbiechten en welke geheimen kun je beter voor jezelf houden? Nou, in het vorige uur spraken we met Nasir, die uh, een relatie had. Toen een relatie kreeg met een andere vrouw. Dat probeerde op te biechten. Dat lukte hem niet helemaal. Want hij durfde dat toch niet helemaal. En toen was daar die vrouw. De vrouw waarmee die vreemd ging. Die dacht: Nou, als jij niet durft op te biechten. dan doe ik het wel. Dus ik dacht: Weet je wat? We blijven nog even bij het onderwerp vreemd gaan. Als we het hebben over biechten en opbiechten. Want stel je nou voor: Je zit in een fantastische relatie. En je hebt het gevoel: Het gaat allemaal lekker. En het gaat allemaal goed. En geen vuiltje aan de lucht. En het is allemaal prettig. Zou je het eigenlijk willen weten? Als Terwijl jij denkt dat het allemaal fantastisch gaat. ...jouw man of jouw vrouw een tweede relatie heeft. Zou je willen dat die lieve schat van je in de, big, in de biechtstoel kruipt en zegt... ...jongens, ik moet je iets vertellen, ik heb een onwijs slippertje gemaakt. Wij vroegen het op straat. Nou ja, het ligt eraan wat voor vervreemdgaan, maar als het gewoon uh, niks voorstelt... ...dan hoef ik het niet te weten. Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Waarom niet? Stiekem die niet. Stiekem niet, nee. Waarom? Ja, als je het niet weet... Ja, ik weet niet. Dan kan je gewoon verder met elkaar en ja, geen problemen. Maar aan de andere kant ook weer wel? Ook weer wel. Ja, het is een beetje dubbel. Nee. Nee? Nee. Um, ik denk dat je dan alleen maar meer schade aan doet dan, uh, uh, dan dat er al is. Ja, Ja, want we hebben een relatie hè. Maar <laughs> dus. sommigen zeggen ook echt nee. Nee, ik wel. Ik zou wel willen weten. Ja. Waarom? Ja, lastige vraag. Dat ik weet waar ik aan toe ben en dat ik ook kan beslissen zelf wat ik daarmee wil. Of ik dan verder wil dat ik het kan vergeven. Het ligt ook aan de persoon en de situatie, denk ik. Uh, nou, Ik zeg altijd wat niet weet, wat niet deert. Maar <laughs> ja, aan de ene kant, ik weet niet. Ik zou er niet blij van worden in ieder geval. Mm, dilemmas, dilemma's. Is het inderdaad wat niet weet, wat niet deert? Ik steek lekker mijn kop in het zand als je man of je vrouw vreemd gaat. Of zeg je, als er zoiets gebeurt, moet hij of zij dat meteen opbiechten, zodat ik mijn keuze kan maken? 0801121. 0801121. voor verhalen, meningen. Heb je dat een keer meegemaakt? Of heb je iets meegemaakt waardoor je dacht... nou, ik dacht dat ik het altijd zou opbiechten... maar toen ik in die situatie zat, toen durfde ik dat uiteindelijk niet. Wat vind je ervan? Opbiechten of liever kop in het zand wat niet weet, wat niet deert? 0801121 In de tweede uur, trouwens, ik denk ik vertel het je alvast... Schieten we even de hele andere kant van het spectrum om, Want ik ga je leren liegen. Stel nou dat jij ervoor kiest om niet jouw geheim op te biechten. Dan moet je misschien goed leren liegen. Want er is niks zo vreselijks als een man of een vrouw die stuntelend een verhaal aan je vertelt. En waarvan je denkt, oké, okay, dit is niet waar. En het is duidelijk dat het niet waar is. Dus we gaan leren liegen in dit uur met Frank van Marwijk. Ik zeg blijven nog heel even bij. Tijd voor Nederlands talent, de Kiteman Orchestra met The Mushroom Cloud. Yes. Vreemdgaan. Opbiechten of niet opbiechten? De knappe koppen in Boyd's Bar die uh, onderzoeken. <laughs> nou ja, onderzoeken. Die vertellen gewoon wat zij ooit deden. Arco, Olaf, Esther en Anne praten over vreemdgaan en biechtgrenzen. Boyd's Bar. En opbiechten van je zit in een relatie en uh, ga, je dan, uh, je, ga je dan alles opbiechten of, of verwacht je van je partner dat hij alles opbiegt? Nou, ik weet, ik weet van zel, wel, zelf wel dat ik van andere mensen wel fijn vind als ze altijd eerlijk over dingen zijn. Maar als er iets is wat ik echt niet hoef te weten en wat ik ook niet zou kunnen raden of kan verdenken, dan is het misschien soms maar beter om iets niet te vertellen. Wat zou daar een voorbeeld van zijn? <lacht> um... Nou, ik denk dat het meest voor de hand liggende voorbeeld wel vreemdgaan is. Maar ik denk dat toch mensen het vaak niet vertellen. Maar dat de ander het eigenlijk al ergens door heeft. En zodra dat gebeurt, dan kun je het maar misschien beter Ik wil het, het weten en ik wil het vertellen. Ja? Ja. Ja, hm. ik heb geen zin in... in uh, sowieso, het, het, het ergste lijkt me... van om besluiten van... ja, nee, daar kwets je alleen maar iemand mee. Ik ja. hou het lekker voor me. En dat dat dan toch via een omweg oh, daar ja. terecht komt. Ja, ja, ja, dat is nu natuurlijk ergste. helemaal met al die social media. Oh, op. En, van, en het oh, gaat denk ik oh, toch wel aan je knagen ook. Maar... Um, ik zou niet doen, doen echt om... Als echt zou... een, een ongelukje bij wijze van spreken is... En het is één keer iets gebeurd... en. Je hebt er wel heel gespaard spijt van, maar je weet gewoon: oké, okay, dit vond ik zo erg, dit ga ik nooit meer doen. Dan denk ik wel dat het misschien wel beter kan zijn om het niet te zeggen, aangezien het dan zo redelijk nou, is. Nou, mijn vorige relaties, denk ik kapot gegaan omdat ik alles opbiegde. Ja. ja omdat precies. wij hadden gewoon een regel: alles mag als je alles eerlijk vertelt. Maar ja. dat moet je mij dus niet geven, want ik heb wel een grens nodig, waardoor ik alles mag deed en alles vertelde. En zij helemaal niks deed, omdat ze daar geen behoefte aan had. Ja, ja, lastig, maar ze vond het prima, want dat hadden we zo afgesproken. Waardoor uiteindelijk ik het heb uitgemaakt... omdat ik dacht van, wow, ik wals gewoon over haar heen. Ja. Ik geloof wel in, als je omdat mensen zeggen van... nou nee, ik biecht het niet op, want en dan doe ik het alleen maar... voor mijn eigen gemoedsrust en wat zadelijk een ander daarmee op... of mm -hmm. wordt dit ding, wordt dat zo groot geïnterpreteerd dat dat heel groot gevolgen heeft van, voor de relatie. Maar ik ben in de afdaging, ja, dat is niet mijn call uiteindelijk. Ik denk dat ik iemand ben, dat als ik dat soort dingen voor me zou houden... dat ik een wicht zou drijven tussen mij en de ja, relatie. En ik zou dat, ik dat niet waard vinden. En, en, maar, ik zou ja. ook wel eerlijk zijn, erover. Zeg maar, in een relatie waarin het niet geaccepteerd is... Niet zou ik toch, als het een keertje misgaat... De eerlijk over. Zijn. Niet qua koketteren of zo van, naar mijn teller staat er al op zoveel. Ik ben ik nee. weekend echt 28 man. Uh, ja. ja, nee. Maar wel van, hé, uh, hey, uh, dit is er aan de hand of dit is er gebeurd. En ik wil dat iemand dat van mij hoort en niet van iemand anders. Ja, ja daar is wel wat voor te zeggen. Maar ik denk dat het toch vaker gebeurt dat, dat iemand Tenminste, ik ben op de een of andere manier redelijk vaak, zeg maar, dan de andere vrouw. Ja. En voor oh. mij heeft niemand van de mannen het ooit aan hun uh, geliefdes uh, verteld of. Uh, dat hebben ze allemaal voor zich gehouden. Dat dus nooit, nooit een bak zijn door je zo, eraan, maar maar of... <laughs> nee, nee, inderdaad. Ja. Nee, ik, ik heb nooit, uh, maar het is dus ook niet via mij weer met een omweg bij die vriendin terugkomen. Maar uh, ja, ik denk, wat, wat ik uit ervaring zie is dat het veel mensen toch wel voor zichzelf uh, houden. Ja. ja, ik weet niet. Soms zit je opeens en je oh ja, huh? Ja, ik denk dat het wel <laughs> eigenlijk dan diep zou willen weten, want dan weet je wel wat je aan iemand hebt. En dat is wel ja. belangrijk dat je wel weet met wat voor persoon je... Ja. Ik denk dat wel, hebt. Het is wel lastig, want ik, aan de ene kant denk ik vaak van, nou, als ik niets aan diegene merk, dan heeft het ook niets betekend. Mm -hmm. Als er wat ja. gebeurd is. Aan de andere kant moet je, moet, ik, moet je nooit de fout maken dat je je eigen mensenkennis overschat. Van, nou, ik merk niks en ik zou, ik zou dat wel merken aan iemand. Of ik zou dat wel. Mm -hmm. Ja, mensen kunnen, ja, zijn zo goed in staat om elkaar of zichzelf uh, ondertuin te leiden. Ja. ja, ik zie ook echt heel veel mensen waarbij het echt werkt hoor. Die uh, gewoon echt de afspraak hebben, don't kiss and tell, zeg maar. En uh, ja, ja, de, van, dan, als dat een afspraak is, dan werkt dat. Ik denk dat ik wat ik, dat ik zou doen, dat ik dat voor mij zou werken... omdat ik denk ik in een relatie niet zo'n heel graag probleem zou maken van seksontrouwheid. Het hm. gaat mij echt over ontrouwheid in woord. Ja, dat vind ik uh, vind... ook hoor. Maar ik kan het ook niet. Ik had wel één keertje dat ik met iemand anders had gezoend... dacht ik, joh, dat stelde zo weinig voor, ik vertel het er niet... En de volgende dag dacht ik toch... Brrr, een gestandje. Nou, ik moet toch even wat zeggen. Ik kan het... Ik, dat is wel. Ik kan gewoon niet liegen. Hm. Ik kan het gewoon niet. Ik ben daar veel te open voor. Ja. Dat zijn de beste leugenaars die dat over zichzelf zeggen. Ja, ja. Dat is inderdaad waar. Oh, kan het niet. Ik ben er veel te open voor. Goed. Een slippertje. Zou jij een slippertje opbiechten of niet? En waarom dan wel of niet? En misschien kan je het ondersteunen met een verhaal. Uit je eigen leven. Iets wat je hebt meegemaakt. Iets wat je echt hebt ervaren. 0800-1121. 0800-1121. Of mail even naar lust.bnn.nl. En dan kan ik je vertellen dat we straks... na de plaats van del gaan bellen... met een moderne biechtvader. Namelijk beautycoach Thijs Willekes. Want Thijs heeft een bijzondere theorie. Die gaat hij aan mij uitleggen. Hoe komt het toch dat mensen... bij kappers, bij visagisten, bij beautycoaches, mensen die bezig zijn met het uiterlijk, al hun vuile was op tafel gooien. Ik merk het ook bij mezelf. Hoe komt het toch dat als iemand met je buitenkant bezig is, dat je binnenkant er maar uit komt rollen? Verhalen. Het zijn de moderne biechtvaders. En Thijs weet precies waarom. Dat hoor je allemaal na het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 ook wel de moderne biechtstoel. Want op het moment dat je buitenkant behandeld wordt, bij de kapper of bij de schoonheidsspecialist, ik weet niet wat het is, ik heb het zelf ook, maar dan komt de binnenkant met alle geheimen en alle dingen waarvan je zelf had beloofd, nou, daar ga ik het even niet over hebben met iemand, Dat komt er uitgerold. Ik weet niet wat de magie daarachter is, maar ik wil het graag weten van Thijs Willekes. Hij is beautycoach en hij heeft ontzettend veel mensen die naar hem toekomen voor allerlei advies. Hij helpt mensen. Niet alleen gewone mensen, maar ook BN'ers. En hij hoort dus alle geheimen van alle gewone mensen en BN'ers. Thijs, gunacht. Nee. Goedendacht. Goedendacht. Geheime, geheime, sensatie, spanning. Ja, ja, ja, ja. Thijs, hoe komt het dat het zo werkt? Zodra we onze buitenkant laten behandelen, dan wil de binnenkant ook los en geschoond worden. Ja, ja. Ja, ja dus het heeft echt iets met elkaar te maken. Ja. En ja, mijn theorie een beetje tot nu toe, wat ik eruit kan opmaken, is volgens mij wanneer je, zeg maar, het heeft twee dingen te maken. Als je in iemand's safe space komt, zeg maar, ofwel iemand aanraakt, dichtbij bent, dan... Uh, ben je meteen 16 barrières verder, dan ben je meteen in een intiem contact. Mm. En dat bedoel ik even niet seksueel, maar je bent al heel dicht bij elkaar. Ja. Zeg maar. Dus dat breekt ten eerste heel veel muurtjes, breekt dat dat meteen af. En als je dat dan combineert met het feit dat wanneer iemand aan jouw schoonheid zit, dus je uiterlijke schoonheid, een soort van vertrouwenscode in stand wordt gebracht, op een vrij onbewust niveau waarschijnlijk, uh, want dat is ook iets heel kwetsbaars. Het is heel kwetsbaar om jouw schoonheid uit handen te geven ja. aan iemand anders. Dus ja. volgens mij, ultimately, aan het eind van het verhaal, is het een soort vertrouwenskwestie die heel erg wordt versneld. In een soort sneltraject gaat wanneer je iemand fysiek aanraakt en heel ook, uh, dichtbij bent, letterlijk en figuurlijk. En dan barst je inderdaad dat soort verhalen heel makkelijk los. Ik weet je dat, ik zit naar je te luisteren en. Ik wist echt niet. Ik dacht, hoe zit dat? Hoe komt het? Maar jij legt dat uit. En ik denk, ja. En ik denk ook meteen, ja, natuurlijk werkt dat zo. Hoe logisch. Eigenlijk is dat superleuk wat goed ja. uitgelegd ook, Thijs. Nou, okay. dit, maar dit maak jij dus, nou ja, verschillende keren per week mee. Jij komt ja. in iemand's veilige zone. Iemand ja. vertrouwt jou haar schoonheid toe. Ja. En dan ja. komen de roddels. Ja, nou ja, roddels ja, goed, dat is maar net wat je ervan maakt natuurlijk. Nou, <laughs> Al zou ik ook... er wat mee doen, dan zou ik een roddel Ja, oké, oké. Okay, okay. ja, roddel dus... is natuurlijk, op het moment dat het wordt doorverteld, wordt een roddel. Ja. Maar het, het is ja. wel roddel material. Ja, absoluut. Uh, boeken bijvoorbeeld, zou je ermee kunnen schrijven. Ja, ja? Hè? Ja. Zonder, zonder, zonder degene die het geheim verklapte aan jou uh, in de dag, uh, in spotlight zetten. Wat is nou een van de meest gekke geheimen uh, geheime die jij gehoord hebt, die aan jou... Zijn opgebiecht. Dat je dacht, wow. Dat je in je hart dacht. Wow. Nou, ik heb volgens mij wel een leuke. Is volgens mij ook wel toepasselijk voor dit tijdstip. Um, <laughs> ik had dus een keertje met een, een persoon X. Noem ik het maar even. Ja. Die kwam bij mij voor een, een, een opname. En ik moest haar, haar make-up doen en zo. En dus ik begin zo even rustig. Babbeltje, koffietje, bla bla bla. Ik heb zo even rustig op gang komen. En ik borstel even haar haar uit. Door. Mm -hmm. En ik. Blijf hangen met mijn borstel in een soort moment. Zo. En ik, dus ik ga zo eens kijken. En wat zat daar? Een soort van... Oh, wat ga je nu vertellen? Voel je me aankomen? Nog niet, ik ben heel benieuwd. Een soort van sperma. Nee. Rest nee. opgedroogd moment. Nee, nee. Dit is, dit is echt een Hollywoodfilm. Dat uh, uh, is toch hilarisch? Ja, ik vond het echt En wat vraag jij dan? Dan sta je daar je met je borstel... Zo. Nou ja, ik zei dus van, oké, okay, hoe, hoe oud is dit? <laughs> uh, oké, okay, ik weet, ik bedoel, ik ben zelf ook man, ik weet dat dat spul redelijk snel opdroogt. Ja, ja, ja. Dus het had, had iets van, nou laten we zeggen, kwartier geleden kunnen zijn, maar eventueel ook iets van een dag oud. Dus dat was natuurlijk de eerste binnenkomen. Nou, en toen was, was het natuurlijk eerst eerste je al heel hard lachen met z'n tweeën. Want het is natuurlijk te grappig, want zij had dat zelf niet in de gaten. Ja, ja, ja, ja. ja. En uh, ja, nou ja, Eigenlijk verhaal. is het alleen, ja, het is gewoon alleen maar komisch natuurlijk. Ja, Doet waarschijnlijk ik... kent iedereen dat wel een keer, zo'n moment. Nou ja, het sperm en haar Oeh. misschien minder, maar wel het, dat, je, dat je even wat nader tot elkaar komt. Toch, of, of ben ik nu, sta ik nu opeens alleen op een stukje van de planeet? Heeft iedereen het wel het een sperm in zijn haar en dat, dat de kapper het er dan uh, eruit? Nou, nou niet ik heb dat het kapper maar... het eruit haalt, Ja, dat haalt, tweede maar... stuk vooral, hè? Dat ja, ik... nee, dat niet. Niet dat je kapper het eruit had, maar misschien wel dat je na een... ...seksuele activiteit, dat je ineens denkt, Verrast wordt. Ja. Dat je verrast wordt door, door een reminder van wat was. Ja, precies. Nee, dat is wel een soort universeel thema. Ja, inderdaad ja. Ah, hey, Maar die, die vertrouwensband, want je zegt dat het is lollig... ...en het begint ook lollig, maar er ontstaan natuurlijk echte relaties... ...op het moment uh, dat, dat iemand vaker terugkomt bij jou... ...of dat ja. je wat langer met iemand bezig bent... Dat zijn echte vertrouwensrelaties, hè? Ja, ja, ja. Wat je ziet vaak, en dan heb ik het nu even over bekende mensen, die hechten vaak heel erg waarde aan een vast iemand voor kleding of ja. haar of make-up of, of een combinatie daarvan. Uh, en dat is niet voor niks omdat het ook prettig is, zo om, om tijdens zo'n moment, als stel je voor, je hebt een opnamedag, of een fotoshoot en je moet veel, veel presteren. Is het ook lekker dat je dat uurtje in haar make-up styling, dat je even gewoon zelf kan zijn en even kan vertellen van hoe het met je is of wat er gaande is enzovoort. Ja. Dat is een soort ont, ontladings-, ontspanningsmomentje die volgens mij ook toevoegt aan een goede prestatie aan het eind van het verhaal ja. voor die klus die je gaat doen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er inderdaad vertrouwensband is. En wat je dus vaak ziet is dat het ook vaak een soort van vorm van vriendschap wordt. Ja. Het, het blijft niet alleen maar bij een werkrelatie. Het blijft ook bij een relatie waarin je elkaar ook opzoekt naast uh, de werkmomenten. Is het altijd tweerichtingsverkeer? Want er zijn mensen die hun, hun ziel en zaligheid bij jou uitstoort. Ik heb dat ook wel eens bij jou gedaan. Dat, je bent ook een heel prettig persoon om dingen te vertellen en je bent te vertrouwen, heel belangrijk. Ja. Dus het is heel ja. prettig, weet ik, uit eigen ervaring met jou te praten. Ja. Maar is het altijd een tweerichtingsverkeer? Biegt jij ook dingen op aan ja. de mensen die bij jou uh, in, de, in de stoel komen zitten? Ja, en voor, in mijn geval wel. Ik, weet, ik spreek natuurlijk niet voor anderen, maar in mijn geval is dat zeker zo, omdat... Uh, nou, ja, vertrouwen is natuurlijk iets wat ook tweerichtingsverkeer is. Het zou ja. gek zijn dat, dat dat één kant op gaat. Dus het gemak als iemand zich opent en kwetsbaar op durft te stellen... door een verhaaltje te vertellen wat je niet aan de grote klok gaat hangen... dan vraagt dat ook om een stukje ja, uh, kwetsbaarheid van jezelf te laten zien. Op en dat is ook leuk... Want ik denk dat dat juist maakt dat je mensen heel erg leuk gaat vinden. Dat mm. ze iets van zichzelf durven te laten zien wat niet de hele wereld weet. Ja. Dus in mijn geval deel ik ook weer dingen, emoties, gevoelens, uh, ideeën... Die, die in mijn leven belangrijk zijn. Ja. Ja. Nu worden we af en toe opgeschrikt uh, in programma's als RTL Boulevard... met, ja. met nieuws, nieuws van de sterren. Uh, we kunnen dat lezen ja. in blaadjes. Hoeveel procent van dat nieuws heb jij al lang gehoord, Thijs? Oeh, Terwijl wij allemaal van... zo zitten, ja. oh, nee, ja. en stel, en stel, ja. nee, ga je ja. scheiden? <laughs> Hoeveel van dat soort nieuwtjes heb jij al lang in de pokken? Dat jij dan even een klein glimlachje glimlacht en dat je ja. denkt, gewoon helemaal even bij jezelf, oh, dat is ik al lang. Nou, wellicht 80 procent. Oh, 80 procent. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk niet elke dag dat soort programma's en zo. Dus, dus ik kan het niet helemaal goed vaststellen. Maar ik heb wel heel vaak dat ik. Ik, ik wil het nog sterker stellen, ik, het verbaast me wel eens hoe lang het duurt voordat dat soort dingen naar buiten komen. Ja, ja, ja. Omdat soms in de, is het niet alleen maar één op één dat je iets weet, maar dan hoort je het ook als een beetje in de wandelgangen, zeg maar, dat er al lang bekend zijn. En dat ik me wel eens afvraag, hoe is het nog mogelijk dat dat nooit bij degene terechtkomt die inderdaad een boulevard of een story of een privé uh, produceert. <laughs> ja, ja, ja. Dus, ja, jij weet dingen al zo lang. Ja. Wat ja. Fantastisch. Het voordeel is, is dat ik ben heel, heel kort van geheugen. Dus ik vergeet letterlijk ongeveer alles. <laughs> Oké, heerlijk. Dus ik hoor. ben ook bijna niet in staat om te robbelen. Want ik vergeet het gewoon. <laughs> het, het, het, het boeit me ook niet. Ik vind het in dat moment vind ik het heel uh, leuk en, en, en fijn om dingen met elkaar te bespreken en zo. Maar daarna dan is er een soort van. Vraag dat. En dan komt het ook niet meer op om het te vertellen. Dus ik zou een hele slechte zijn voor, uh, <laughs> voor dat soort programma. Hey, Thijs, ik weet dat we dat niet mogen wensen, dat het helemaal ingaat tegen wat we hier allemaal besproken hebben, maar ik zie het voor me. Een boek van Thijs. De moderne biechtstoel. Ja. Van Gaat, Thijs er komen, Gaat er maar nooit het is komen. Wel, het is, het is sowieso De titel vind ik briljant. Complimenten daarvoor. De moderne biechtstoel. Het is absoluut waar. En het zou echt volgens mij een bestseller kunnen worden als iemand dat doet, ooit. Je hebt het wel eens gehad in, in de regering, toch? Dat zo'n politica ja. dat ging doen. Ja, dat, dat is natuurlijk toch heel boeiend voor heel veel mensen om ja. in en uit te horen. Maar Goedie. ik vind het wel heel lelijk. Ja, zou... we blijven erover fantaseren, het wordt nooit werkelijk. Niet van mij. <laughs> Thijs, fijn dat u je mocht bellen. Yes, superleuk. Oké. Jeet toe. Doei. Ja, wat is jouw moderne biechtplek? Misschien ga je niet naar de katholieke kerk, maar merk je inderdaad dat je bij de kapper toch altijd meer vertelt dan je eigenlijk had voorgenomen? Of misschien heb jij wel een hele bijzondere biechtplek waar ik nog nooit van gehoord heb. Wil ik graag van je horen. 0800 1121, 0800 1121, of even smsen. Dat is heel snel en makkelijk. Doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in, laat een spatie vrij en dan, ja biegt jij op waar jouw moderne biechtmoment is, waar jouw moderne biechtplek is. Hoor ik graag van je. Lust. lust, lust. Radio 1. Saraira lust, lust. Groenhart. Watch this. These are my confessions. Just when I thought I said all I can say, my shit on the side. So she got one on the way. These are my confessions. Man, I'm thrown in. What to do? I guess I gotta keep part two of my confessions. If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all. Damn they cried when I got that phone call. I'm so thrown. I don't know what to do but to keep part two of my confessions. Now it's gonna be the I think I ever had to do Got me talking to myself Asking how I'm gon' tell you About that chick on part one I told y'all I was creeping with Creeping with Say she's three, three months, months pregnant And she's, she's keeping it. it The first thing that came to mind Was you Second thing was How do I know if it's mine And is it true Third thing was me wishing That I never did what I did How I ain't ready for no kid And bye-bye to a relationship my Just when oh. I thought I said oh. I take my oh. chick on the side She got one these on the are my, my confession, I'm thrown and I don't know what, what to, to do. Now. I guess I gotta keep get part of my confession. Oh, if oh. I wanna to tell it, then I gotta tell, tell it, it all. all. And they cried when I got that phone call. I'm so I don't dumb. know. I don't, know. I don't, know. I don't uh, know what to do. But to can't be part of my, oh, my confession. I'm not going stupid, trying to figure out when, what, and how. Let this come out of my mouth she Said it ain't gonna be easy But I need to stop thinking, contemplating, be a man and get it over with Over with I'm riding in my whip, racing to her place Talking to myself, the Nutella to her face She opened up, up the door, door and deep. didn't wanna come near me I said, why take it, baby? Please hear me It's my confession, Just when oh. I thought I said all I can say My she chick on the side, side. This by far is the hardest thing I think I've ever had to do To tell you, the woman I love That I'm having a baby by a woman that I barely even know I hope you can accept the fact that I'm man enough to tell you this And hopefully you'll give me another chance This ain't about my career, this ain't about my life ja ik moest hem even draaien als we dan een show maken over het opbiechten van geheimen binnen relaties, dan kan je je niet vergeten met zijn Confessions Part 2. Aangeschoven in de studio is Mark, Goedendag. regisseur. Hallo. Hi, wat fijn dat je even aanschuift. Mark, ben jij een biechter of ben jij een binnenvetter? Um, ik ben een binnenvetter. Een binnenvetter. Ja. ja. ja? En jij? Ik, nou, ah. ik ben, ik, ik ben, een, ik heb net gehoord in de show dat als je dat zegt van jezelf, dat je dan een ontzettend goede leugenaar bent. Maar ik ben best wel een slechte leugenaar. Dus ik, ik gooi altijd alles maar eruit. Soms ook zonder nadenken, soms ook niet tactisch genoeg. Ik probeer daar wel aan te werken nu, maar, maar ik ben niet een binnenvetter. Alles behalve eigenlijk, ik ben een buitenvetter. buitenvetter. Bestaat dat? Ja, nee, Bestaat dat? bij deze wel. Ja, <laughs> ik ben echt een buitenvetter. En ik weet niet of dat altijd even goed is voor de relatie. Ben jij wel eens in situatie geweest dat je dacht... Dat je in een dilemma zat van moet ik nou vertellen wat er hier gebeurt... met mij aan de binnenkant, bij mij, of, of, of, of kan ik het maar beter voor me houden? Uh, ik heb dat nu wel een beetje, ik heb op dit moment geen, geen relatie... en ik ben een beetje aan het, aan het whatsappen, dan. Nee, noemen ze dat dan tegenwoordig? Oh, netjes, ja, ja, whatsappen. Whatsappen uh, uh, met een meisje en ik twijfelde er heel erg aan... maar ik wil het nog niet tegen haar zeggen, zeg maar. Dat dus, je... dus ben je een beetje mijn uitstel? Ja, ja, ja, waarom twijfel je zo? Omdat ik niet weet of ik haar leuk vind. Maar jullie hebben ergens elkaar ontmoet. Ja, contact we, hebben, ja we, we hebben elkaar, uh, ja, cliché, maar in de kroeg ontmoet. Ja, en, oh ja uh, vind ik Anno 2012 nog best vind ik authentiek. Je authentiek, kan elkaar tegenwoordig ja. ook op Facebook ontmoeten. Dat moeten, kan ook, kan ook of via ja. Twitter. Ja. En uh, nou, het is een beetje tweeledig. Uh, zij, ik, ik heb het idee dat ze mij wel, wel, wel leuk vindt. Mm -hmm. En dat had voor mij ook wel weer een beetje. Uh, ja. Oh nee, ga je dat nu zeggen? Omdat ze jou leuk vinden dat je denkt, saai, een beetje saai. Ja, saai, Ach, ja. De jacht. Mannen die de jacht willen ja. aangaan. Ja, maar, ja, ja, ja. Het zou beter zijn als zij wat meer hard to get was. Nou nee, ja, ja, dat zou wel beter zijn. Ja, en dan nu het grote dilemma. Deel je zoiets? Ik, er is wel eens, ik heb wel eens gehad dat, dat een jongen dat tegen mij zei. Ik was echt, dat is al een paar jaar terug, echt verliefd Oh, verliefd op een man op een eigenlijk. En ik dacht, weet je wat? Ik had net allemaal van die boeken gelezen. ze van, uh, toon jezelf. En al die soort stomme soort stomme zelfhulpboeken. Ik dacht, ik laat mezelf gewoon zien. En ik zei, ik ben verliefd op jou. En ik vind je leuk. En ik dacht dat hij ook zijn armen zou opengooien. En misschien wel hetzelfde tegen mij zou zeggen. Omdat we een hele leuke klik hadden. Maar ik merkte aan hem. En later zei hij het ook. Van, ik vind het helemaal niet spannend. Nu jij het allemaal al hebt laten zien. En dan ben ik echt... Daar ben ik wel zuur van geweest. Maar ik ben wel blij geweest dat hij dat toen zei tegen mij. Ja. ja omdat, ik dacht, omdat ik daardoor bij mezelf uh, naging. Van wat, hoe, open, hoe open moet je zijn? En tot waar is het spel spannend als je wat mysterieus blijft. En vanaf wanneer is het zo? Is het essentieel om open te zijn? Ik ben daar natuurlijk nog steeds niet uit. Gelukkig heb ik nu een fijne relatie met iemand die het niet zo erg vindt dat ik een flapuit ben. Maar deel jij het dan wel met, met vriendinnen of vrienden ja, bijvoorbeeld? Ja, vet met vriendinnen. Ja? Gewoon vet met vriendinnen. We hadden net Thijs aan de lijn. En Thijs uh, vertelde dat heel veel mensen um, verhalen bij hem opbiechten... omdat hij bezig is met hun uiterlijk. Intiem, zit in hun space en dan gaan ze verhalen vertellen. Maar ik, ik, ik en ik doe dat ook. Ik ga ook wel eens naar Thijs, maar ook bij de kapper bijvoorbeeld. Maar ook bij vriendinnen eigenlijk. Ik biecht eigenlijk overal wel. En zou je, zou je dat nou ook echt, zoals we het vorige uur hadden, een priester? Zou je, zou je dat nee. ooit, ooit doen? Nee. Durven? Ja, nou, ik zou het wel durven, maar ik, ik denk niet. Want er komt dan toch vaak vriendinnen geven allemaal advies. En dat is, we, we hebben het allemaal niet echt onder de knieën, het liefdesleven. Dus dat is dan de blind leading the blind. Mensen die er niks van weten, die mensen die er ook niks van weten advies geven. Dat vind ik ook wel prettig. We zijn een soort allemaal wel gelijkwaardig daarin. <laughs> Maar, maar advies van een priester daarvan, dat is toch een stuk serieuzer. Ja. Zou jij ooit uh, bij een priester binnenstappen om nee. te biechten over nee. je liefdesleven? Nee, niet, nee, sowieso niet. Maar ook niet, ook, nee, vooral niet over mijn liefdesleven. Nee. Dat zou echt het laatste zijn, denk ik. Nee? Ja. Maar misschien lucht het op. Je bent een binnenvetter. hè? Ja. Misschien lucht het op om gewoon eens dus lekker een uur lang van de tijd van een priester uh, tot je te nemen. En gewoon alles. Wat in je hoofd zit en wat je eigenlijk een beetje dwars zit. Nou, ik ga het een keer proberen. Dat, Dan uh... kan je dit dilemma voorleggen. Ja, dat wel. Ja. Dat wel. Ja. Ja, we kijken even in de glazen bol. Even naar de nabije toekomst. Mm -hmm. Gaat het nog wat worden? Weet ik, niet. ik weet het gewoon echt niet. Met deze dame. Ja. Nou, Misschien, misschien wel, maar misschien... Ja. Ik zie wel in je ogen dat je het niet echt een kans gaat geven. <laughs> in mijn ogen ook, <laughs> ja, ja. Dat ja. goed. <laughs> uh... Nou, nee, ik, ja, ik weet het gewoon niet. Ik, ja, het, het, heel cliché, maar de spanning is er dan wel echt heel snel af. Het wordt dan wel een beetje saai dan. Ja. Ja. Dus jij zegt, om het mysterie te behouden hoef je echt niet alles op te biechten. Misschien, misschien is dit o, een soort o, levensles voor, uh, voor de vrouwen die nu luisteren. Mm -hmm. Maar als jij dan, want we hebben het u natuurlijk ook over vreemd gehad. Ja. Heb jij dan, zou zou je het eerlijk opbiechten? Dat weet ik niet, want ik ben nog nooit vreemd gegaan. Maar dat, en dat komt niet omdat ik zo'n ontzettende ruggraad heb. Ik heb gewoon nooit heel lang <laughs> relaties gehad. Dus ik ben daar eigenlijk nooit aan toegekomen. Maar zou je het dan? Stel, stel voor, zou je het dan uh, aan, aan vriendinnen vertellen en dan aan, aan, je, aan, je, aan je partner? Of zou je het alleen aan je vriendinnen vertellen? Ik heb geen idee. Wat ik wel weet en daarom. dat zou ook wel hebben bijgedragen aan het feit dat het mij, dat, dat nog nooit gebeurd is. Wel mij aangedaan, maar ik heb het nog niet iemand aangedaan. Is omdat ik zou het meteen... Ik, ik ben net als mijn moeder. We hebben nul pokerfeest. En mijn broer die plaagt ons daar altijd mee. Als wij het leuk vinden, dan hebben we een leuk gezicht. Als we het stom vinden, hebben we een stom gezicht. Als we het saai vinden, hebben we een gezicht dat uitstraalt. Jezus, wat is het hier saai. Dus ik zou denk ik op een moment, als ik zeg maar op maandag was vreemd te gaan, dan zou ik op maandagavond het al verteld hebben, opgebicht hebben... puur met mijn gezicht. En als je dan anders kijkt, als je van vriendinnen het hoort bijvoorbeeld... Eh, ja. kun je met zo'n groot geheim, tussen aanhalingstekens, kun, kun je daarmee leven? Of moet je dat met andere mensen delen? Nou, stel, stel dat het zo zou zijn dat een vriendin aan mij zou opbiechten... dat zij eh, vreemd was gaan en ik zou haar vriend ook kennen. Dat zou ik heel ingewikkeld vinden. Ik denk ook als zij tegenover mij zou komen zitten en zou zeggen ik moet echt iets vertellen, ik heb echt iets heel ergs gedaan... en je mag het niet tegen puntje, puntje, puntje zeggen... dan zeg ik, denk ik zelf van... luister eens, ik ben niet de juiste persoon hiervoor. Ik hou van je en je bent mijn goede vriendin. Maar ik ben niet de juiste persoon, want ik weet zeker dat ik dat dan ook weer verknal... mochten we ooit nog met z'n drieën samen zijn. Die vriendin van mij, haar vriend en ik. Dus wat dat betreft ben ik misschien ook niet de beste persoon... om zo'n groot geheim aan toe te vertrouwen. Ik ja. weet niet of ik een moderne biechtvader, biechtmoeder kan zijn. Ben ik natuurlijk toch een beetje in deze show. Ik wou net zeggen, nu, mensen mogen nu wel bij jou, bij, ja. Bij jou biechten. Ja, relatief. en eigenlijk elke week. Maar zo'n zo groot geheim in de persoonlijke sfeer... Ik zou het moeilijk vinden. Jij? Ik zou het ook heel erg moeilijk vinden. Ja. Ik ben nog nooit in zo'n situatie... Ik zit erover na te denken, maar volgens mij nog nooit in zo'n situatie geweest. Maar vooral, vooral niet als je dan zeg maar, de, de man en de vrouw... ...of de man en de man... Uh, zou, uh, zou kennen allebei. Ja, moeilijk toch? Dan is dat toch dat is bijna niet te doen. Nee, Ik nee. ben wel benieuwd of er of luisteraars zijn... Die, die zoiets hebben meegemaakt. Ja. Ik ben oprecht benieuwd naar, naar die verhalen... en hoe, hoe moeilijk dat dan is. Hoe, ja, ja, ja. Dus wat te doen als een van je vrienden... een groot geheim bij je opbiecht, wat dan vervolgens als soort last op je schouders ligt? Ja. Heb je dat meegemaakt? En hoe ging je daarmee om? 0800-1121. 0800-1121. Twee, Ik wil het graag weten. Je mag het ook mailen hoor. Als je dat makkelijker vindt. Doe dat naar lust.bnn.nl Ik hoop dat de mailtjes binnenkomen. En anders gaan we over tot de orde van de nacht. Namelijk de cursus liegen. Die er straks dat aankomt. Dat is ook nog een dingetje. Ook nog een dingetje. Inderdaad. Hm. Een show over het opbiechten van geheimen, moeten we het ook even hebben over die andere kant van de medaille, namelijk het niet opbiechten van geheimen, liegen. En toen dacht ik, weet je, we kunnen daar een lang uh, moraal ridderig gesprek over voeren met je, maar we kunnen je ook gewoon leren liegen. Ik kan dat niet, ik heb daar hulp bij nodig en gelukkig mogen we daarvoor inschakelen Frank van Marwijk. Goedenacht Frank. Frank, jij bent lichaamstaal-expert en jij hebt een bijzondere cursus, namelijk een cursus liegen. Ja, ik heb twee boeken geschreven over manipuleren. En in een van die boeken heb ik die cursus liegen opgenomen. Wat een chique onderwerp, Frank. Ja. Man manipuleren en liegen, toch? Ja, nee, absoluut. Ja, uh, manipuleren is, is heel vriendelijk. Manipuleren is beïnvloeden van anderen zonder dat ze dat in de gaten hebben. En daar kan je natuurlijk slechte bedoelingen bij hebben. Maar niet altijd. Hè? Want als ik mijn kind wil, wil dat hij eet... Dan kan ik een poppetje op tafel zetten. En die komt dan bij elk stapje dichterbij. En dan zeg ik: bij elk hapje komt hij dichterbij. Dus manipuleren. Oh, dat en dan is... krijg ik mijn zin. Maar hij ook. Want hij vindt het leuk om te spelen. Dus manipuleren kan op een hele vriendelijke manier. Oké. Okay. En liegen, dat, daar kan je in bekwamen. Want ik heb begrepen uit uh, iets wat ik op jouw website zag. dat er zoiets bestaat als de nobele leugen. Ja, die bestaat er. Wat is dat? Nou, ik, ik, ik heb een relatie met jou. Jij komt naar mij toe. Jij zegt. Kijk jij, ja, is, is maakt die volgt die mijn kont dik? Dan zeg ik, nee, die maakt jij niet dik. Terwijl ik vind van wel. En wat zou er nou gebeuren als ik altijd eerlijk ben? Dan gaat het niet goed in onze relatie. Want, want zeker... wat gebeurt er dan? Ik, ik kan me goed voorstellen wat er gebeurt als je inderdaad tegen mij zegt... Nou, uh, dat staat inderdaad niet. Je lijkt wel een soort olifant in die broek. Ja, dat is verschrikkelijk. Daar voel jij je niet beter door. En uh, in de middeleeuwen werden mensen onthoofd, als ze slecht nieuws brachten. Het <laughs> slechte nieuws dat werd gekoppeld aan de persoon. En dat is met dit soort dingen ook zo. Want jij hoort het als kritiek, maar tegelijkertijd uh, ja, hebben wij niet zoiets moois samen. Kan ik het niet loskoppelen. Oké, okay, nu ga ik even een, een vooral theoretische uh, opvatting op je afvuren. Ja. Die komt van mij die te dik is in die broek. Um, huh? als die... Eigenlijk zou het ook fijn zijn, als jij op een fijne manier zou kunnen vertellen dat inderdaad als ik dat belangrijk vind, misschien zou ik daar wel iets aan moeten doen. Dan help je mij me tussen dikke haakjes verbeteren. Nou, dan komt mijn vraag vervolgens, waar ga je dan iets aan doen? Aan die kont of aan die broek? Want als het aan de broek ligt, is het geen probleem. Dan koop je een andere broek, maar waarschijnlijk zit het probleem in de kont. En op het moment dat ik dan tegen jou zeg, ja, die kont is dik in die broek... Dan trek je een andere broek aan, dan zeg ik. Nou, ik zie niet zo'n verschil. Want het ligt niet aan de broek, het ligt aan de kont. En dat is het lastige. Ja maar, dan, uh, ja, maar het is, we hebben toch ook relaties. Zodat we als spiegels kunnen functioneren tegenover elkaar. Als ik een bepaalde vervelende karaktereigenschap heb, of ik heb dan een kont die te dik is geworden in een ja, broek, dan is het toch ook fijn dat, dat er iemand zin. mij scherp houdt, mijn partner. Ja, dan heeft het alleen zin als je daar ook daadwerkelijk wat op kan aanpassen. Uh, als je een vergelijk maakt. Uh, iemand komt bij je solliciteren, een vrouw. En de make-up is helemaal doorgelopen. Ja? Dan zeg jij als recruiter, als degene die het gesprek voert... Uh, je make-up is doorgelopen. Nou, wat gebeurt er? Zij voelt zich ontzettend ongemakkelijk in het gesprek. Je hebt haar geconfronteerd, maar zij kan er niets aan herstellen. Nou, dezelfde zou je kunnen doen bij bijvoorbeeld een verkoopster. Die gaat naar de klant toe. Je ziet dat de make-up is doorgelopen en je zegt... 'Voordat voor je een beetje hou er even rekening mee, je make-up is doorgelopen. Dan heeft ze er wat aan, want ze kan er wat aan herstellen. En uh, kritiek, waar je niks aan kan herstellen, is zinloze kritiek. En daar en moet dus over gelogen dat, worden. Als, jij, als jouw kont te dik is, dan kan dat uh, inderdaad zijn dat jij zo'n dieet moet. Nou, Dat zal ik tussendoor, als wij een relatie hebben, best wel eens een keer tegen jou zeggen. Maar het kan ook zo zijn dat jij een brede bouw hebt, en een brede heupen... Jij gaat er niets aan veranderen en elke keer wil jij liever niet geconfronteerd worden. Soms is een. We noemen dat leugentjes om bestwil. Het is niet altijd bestwil. Maar soms zijn leugentjes beter. En, uh, en helpen je. Hè? Okay. Uh, en helpen de relatie stand te houden. En, en zorgen voor geen, geen gezichtsverlies. Oké. Okay. We gaan uh, straks met luisteraars praten over of er inderdaad gelogen moet worden om je relatie uh, te houden waar die is. Maar nu gaan we leren liegen. Van ja? jou, Frank. Ja. Oké, okay, wat moeten we kunnen en wat moeten we weten om goed te kunnen liegen? Als de, allereerst is het aardig om te weten wat de basis is, de verwachting die mensen hebben over het lichaamstel bij liegen. En dat is niet wat het werkelijk is. En zoals bijvoorbeeld, er bestaat de verwachting, eh, dat het wordt het meest gescoord. Ik heb op mijn site een poll, daar staat eh, hoe kun je nou zien of iemand liegt? En dan geven de meesten het antwoord, dan kijkt hij mij niet recht in de ogen. Mm -hmm. In werkelijkheid blijkt dat niet zo te zijn, want juist als jij een notoire leugenaar bent, dan kijk je de ander juist recht in de ogen. Maar goed, dat is niet de verwachting van mensen, dus een van de tips om goed te liegen is, zorg dat je ze recht aankijkt. Okay. Uh, mensen denken ook dat leugenaars hun gezicht veel aanraken, dus... Kom niet met je handen aan je gezicht. Handen in de broekzakken? <laughs> uh, nou, in de broekzakken is weer niet zo goed. Want een van de gedachtes is... Uh, en dan zou je ook die handen voor in de broekzakken kunnen hebben. Je maakt zenuwachtige gebaren als je, als je liegt. Uh, nou ja, mensen gaan het overcompenseren. Ge gebaren zich dan als een houten klaas. En dat is ook niet wat je wilt. Dus je moet als je liegt natuurlijke bewegingen maken, natuurlijke gebaren. <laughs> het blijkt, uit wetenschappelijk aangetoond, dat ja. mensen die onwaarheid spreken... hun handen minder bewegen op een natuurlijke manier. Dus Omdat lekker dat natuurlijk iets, bewegen. Dat is wat uh, ja, bij een spontane manier van communiceren hoort. Okay. Dus niet je handen in de zakken, maar gebaren maken. Maar wellicht, beter nog, zorgen dat ze je handen helemaal niet kunnen zien. Dus wij liegen, ik lieg maar helemaal gek hier, wij liegen het beste door de telefoon. Oh, ja? dan kunnen ze, nee, dan kunnen ze je lichaamstaal niet zien. Dan kunnen ze niet zien dat ik zenuwachtige bewegingen maak. Ik knipper niet gek met mijn ogen. Ik ga niet uh, smakken met mijn mond, hoewel je dat nog zou kunnen horen. Maar daardoor voel ik me, en dat is het belangrijkste, daardoor voel ik mij zelfverzekerder en lukt het beter om te liegen. Want die zelfverzekerdheid, dat is een belangrijk aspect. Ja, hoe dus acteer je die? Want je moet die acteren als je weet dat je een leugen gaat verkopen, toch? Je moet zelf in je leugens geloven. Je moet geloven dat het de waarheid is. Dan ben je de beste leugenaar. Oh, dat, maar, maar je en, zegt hier um... iets en maar echt, mijn nek haagt het overeind. Want ik heb wat leugenaars meegemaakt ook in dit leven. Uh, ik heb twee keer een vriendje gehad uh, die, echt, die echt veel loog. En het bizarre was inderdaad. Dat bij één vriendje in het specifiek. Die loog zoveel dat die had niet eens meer door. Dat hij niet de waarheid sprak. En ik dacht nou oké okay, je bent doorgedraaid. Ja, als het helemaal gaat, dan wordt op pseudologica fantastica. Hè? Dan is het zo dat mensen die leven alleen maar op liegen. Ernstig zeg. Maar uh, liegen is, uh, ja, het moet heel natuurlijk overkomen. En uh, wat bijvoorbeeld bij leugen ook heel vaak voorkomt, is dat mensen, uh, nou ja, als ze het over de liefde hebben. Je partner is vreemd gegaan, die komt thuis. En wat doet hij? Die zegt, uh, ik moest overwerken. Goh, en het was zo druk op de weg. En weet je wat ik allemaal gedaan heb op mijn werk? Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik heb dat gedaan. Je geeft zoveel overbodige informatie. Dat jij denkt Dat je die vrouw... helemaal niet kent als zo breedsprakig, Dat is verdacht. Uh, dus je moet zoveel mogelijk bij jezelf blijven. En liefst niet te veel zeggen. Want alles wat je zegt, moet je ook nog een keer onthouden. En kan tegen je gebruikt worden. Uh, dus, uh, de meest bekende is de plaatsen. Ik ben uh, vreemd gegaan in Amsterdam. En... Uh, ja, je zegt tegen mij, goh, waar ben je geweest? Ik zeg, nou, ik ben in een congres in Utrecht geweest. Dan zeg jij, oh, het was druk, druk op de weg hè, in Utrecht. Dan denk ik, oh shit, zou ze dat nou weten? Of zou ze dat gokken? Ik, ben, ik, ben, ik ga aarzelen, want ik weet het niet. Ik ja. ben helemaal niet in Utrecht geweest, ik was in Amsterdam. Nee, dat is niet handig. Dan moet je zorgen dat je zegt, ik was in een congres in Amsterdam. Ja, ja, de Dan de weet je alles over de omstandigheden die je daar heeft, hebben plaatsgevonden. Ja, je moet... De leugen moet dicht bij de waarheid liggen, als dat kan. Ja, ja als dat ja. kan. Oké, okay, nu toch even, want we zouden niet moraal ridderen... maar misschien toch even zo jij en ik, toch even een beetje. Ja. Nu zeg jij, soms kan je met liegen je relatie redden. Maar in welke situatie vind jij dat je beter de waarheid kan opbiechten... dan dat je er een mooi verhaal van maakt? Uh, nou, toch wel in de meeste situaties, gek genoeg... je zou denken dat ik alleen maar van het slechte pad ben... maar dat is niet zo. Ik ben juist uh, heel erg moralistisch... Uh, ja, in de meeste situaties. Kijk, dit is natuurlijk... Uh, uh, dit, dit, dit is het noodpakket. Uh, de eerste vraag is, moet je wel vreemd gaan? He, dat er, als je terug naar het moraal gaat, dan ben je eigenlijk al te ver als je vreemd gaat. Uh, ja, ik zou zeggen, bij vreemd gaan, biegt het nooit op. Uh, oh, ja. Als je inderdaad de plannen hebt om het nooit meer te doen... zorg dan ook dat je daar nooit meer op terugkomt. Want wat je weet, dat deert werkelijk niet. En dan moet je dus met je eigen ongemakkelijke gevoelens in je buik om beter te gaan. Maar dat is echt beter voor je relatie. Ben je van plan eh, ermee door te gaan, dan moet je op de lange tijd moet je wel zeggen... oké, okay, eh, ik moet keuzes maken en ik ga je het nu vertellen. Dat is een moment dat je het op gaat biechten. Ah. En eh, ik ben zelf voor, eh, niet voor leugens die kwets-, kwetsend zijn... of die, die op een bepaalde manier ook voor... voor, voor maar dat is moeilijk in te schatten voor de ander, toch? Wat kwetsend is, wat niet kwetsend is. dat weet Ja, je maar niet. er zijn heel veel leugens uh, die volop gemaakt worden. En, uh, dus uh, ja, ik, ik heb maar drie biertjes op. Dat is een bekende leugen natuurlijk. Uh, ja, mijn batterij was op, dus ik kon het telefoon niet opnemen. Ja. Uh, bij vrouwen, ik heb hoofdpijn, hè? dat is natuurlijk de bekende. Als je geen seks wil, ja. We kennen ze, ze komen hier in de show ook regelmatig voorbij. Frank, dank en goeienacht. Ja, soms niet opbiechten, zegt Frank, maar beter goed leren liegen. En dan vraag ik natuurlijk aan jou: Ben je het ermee eens? Of ben je ooit in de situatie geweest waar inderdaad de leugen een veel betere optie bleek dan het opbiechten van je geheim? 0800-1121 0800-1121 Of even sms'en naar 9090. Tik het woordje lust in, laat de spatie vrij en vertel mij dan wanneer het beter was om te liegen dan om de waarheid op te biechten. de tijd altijd snel, hè, op die zaterdagnacht. We zijn alweer aan het einde van het tweede uur Lust. Na het nieuws komen we nog lekker een uurtje bij je terug en praten nog even over het opbiechten van geheimen binnen je relatie. En na het nieuws gaan we praten in Boys Bar over het opbiechten van uh, slippertjes met iemand van het eigen geslacht. Nou, ik zou zeker even terugkomen naar het nieuws. Klinkt toch best interessant. Tot zo! and <laughs>